Een 17-steens schokvrije Zwitserse bom. Tweede deel. Steek de lont aan en maak dat je wegkomt. Ik heb geslapen als een blok. Ja. Ik denk dat die reis gisteren wat te veel is geweest. Goedemorgen, mevrouw Hawk. Goedemorgen. Ik geloof dat van Peets voor u besteld hebt. Ja, ik dacht dat je gauw zou komen. Dank je, liefje. Mm. Morgen, John. Mm. Ah, croissants. Dat is morgens net genoeg, vind je niet? Voor mij is morgens alles genoeg. <laughs> Ochtendhumeur. Ik ben dol op knorrige mannen. Ze lijken op bittere chocolaatjes. Wil je me de suiker even geven, schat? Hoeg in de morgen. Ik was om zes uur al op. Ik ben om het meer gelopen. Op het water? Uh, als ik jou was, nam ik wat Shields. Iedere morgen een glas vruchtensuiker. Doe ik altijd, daar knap je van op. Of leer gewoon eens wat manieren. Ik dacht dat u raad zou zijn in lopen als driemaal om het hockeyveld, Juffrouw Peetje. P.G. Hebben ze hier een hockeyveld? Dat herinner ik me niet. Als niemand anders de boter wil. Je bent net zuiveringszout, John Shields. Zo meteen gaat het allemaal lekker borrelen. Op dat borrelen komt het aan, zie je. Je neus gaat er een beetje van kriebelen. Soms heel pijnlijk. Maar stel je eens voor hoe alles in je binnenste borrelt, hè? Dat moet wel goed voor je zijn. Spoetjes schoon. Hé, hey, Wat een levendig vorbe. Jongen, jongen, jongen. Ik moest er eens wat tegen ze gaan zeggen. Uh, geloof me, Shields. Vruchtensuiker. Julie? Zou je die heer achter de krant willen vragen of er iets in staat... over die afschuwelijke geschiedenis op het vliegveld gisteren? We moeten hem niet storen. Hij doet alleen maar net of je de taal kan lezen. Ik geloof niet dat ik ooit weer gewoon aan een camera kan denken. Mm -hmm. Zwijgende mannen zijn fascinerend. Mm -hmm. Hij slaapt waarschijnlijk. Hoe vond jij het meer gisteravond? Oh, werkelijk prachtig. Maar ik ben geloof ik gebeten... Door een mug of door een kelder die Freya had. Ze zijn allebei even raadzuchtig in de brons Daar staat het, pagina 2. Volledig verslagen en een foto van hem. Voortijdig ontploft gelukkig. Wie doet nou zoiets? Hij, hey, ze denken aan zelfmoord. <laughs> belachelijk, inderdaad belachelijk. Waarom zou hij, weten ze dat? Ja, sterk bewijsmateriaal, steeds meer schulden. Hij leefde blijkbaar ver boven zijn inkomen. Daarom denken ze dat hij een soort uh, Russische roulette met zijn camera heeft gespeeld. Geloof jij het? Uh, volgens mij was hij niet opgewassen tegen nog een schoolreisje. Kijk, Elfie is bijna klaar om op safari te gaan. Heeft hij vanmorgen eigenlijk al een uh, plannetje voor een uitstapje gemaakt? Uh, Luzern, transportmuseum. Oh, wow, klinkt opwindend. Ach, ik zie de rug van Bruno. Vroeg maar af waar hij was. Nou, meestal hier. Hè? Altijd. Hij ziet er een beetje onbredigd uit op stap geweest, denk ik. Of uh, op reis? Wat? <laughs> ja. ja, ik geloof dat wij er nog wat bekken af uitzagen toen we aankwamen. Nee, ik denk dat hij op stap is geweest. Maar als hij van plan is met dat enorme lijf uit de band te spuren... ...heeft hij nog aardig wat voor de boel. Goedemorgen, signor Bruno. Goedemorgen, mevrouw Hock. Ik ben blij dat ik u hier kan verwelkomen. Aardig dat u me nog kent. Mag ik even voorstellen, je profetje, meneer shield, signor Bruno. Buongiorno. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben altijd bij Engelsen welkom te kunnen heten. Oh, u houdt van Engeland. Dat verklaart het dan. Ik weet zeker dat ik u al eens eerder heb gezien. Dat moet dan in Engeland geweest, hè? U vergist zich. Scusi, men heeft mij nodig... Ja, schijnt er een handje, want dan heb je bij de mensen min te maken, hè? Niet waar. De glimlach bestierf op zijn lippen. Zullen we die arme meneer Pinder eens gaan zoeken? Dat kan niet zo moeilijk zijn. Ze zeggen dat je hem op een heldere dag op afstand kunt mijlenafstand... De monstertjes zitten, geloof ik, allemaal in de bus. ...idioot. Oh <laughs> Een zeer opvallend model. Wat? Die auto of het blondje? Beide. Ik heb het land van die bruin de Scandinavische types. Oh, maar wel heel aantrekkelijk. Een Beetje brutaal. Ze heeft jou meneer Bruno te pakken. Ik dacht dat ze met die kranten oren door slaat. Het lijkt erop dat ik gelijk had dat hij op het slechte pad is. Nou, volgens mij is het geen ruzietje tussen geliefden. Ze geeft hem nog ongenadig van langs. Verdedig je man! We zijn erg onbeleefd. Laten we in de bus gaan. Zoals we die krant neergooiden, veel te keer. Nou, geen slechte wijze om zo'n toneel te verlaten. Oh, dat is afgelopen. De oh, hoort er al nou toch Hé hey, jongens, ophouden jullie. Laten we hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over wat je in het museum te zien krijgt. Mooie wagen hebben neergebracht. Ja, Daniels, ja, goed. Ik heb een kaart te wachten. Ik hou er niet van zonder kaart weg te gaan. Waar gaat meneer Schultz nou heen? Ik ben zo terug, stappen, wat vind Een impulsief man. Wat wil je in vrede zijn met die krant? Niet te verloven. Nou, heeft hij hem weer neergegooid. Het is geen goed voorbeeld voor, voor de jongens, vrees ik, zo rommel te maken. Nou, Zwitserland schoon, hè? Ik vroeg mij af over welke pagina zij zich zo opbouwt. En? Pagina 2. Een geschiedenis over de explosie. En, uh... Dit is net binnengekomen, majoor, uit Luzern. Een afschrift van een verzoek om informatie van S.H.I.E.L.D. via het contact in het hotel. Waar zit die achteraan? Een vrouw, meneer. O, doen we dat niet allemaal? Lees het eens voor een man. Vrouw, Scandinavische, 30 jaar. Ongeveer 1,70 meter. Blond. donkerbruin verbrand. Rijdt in open Ferrari. Ik kan verschillende redenen bedenken waarom hij die informatie wil hebben. Heeft hem geantwoord? Blijkbaar nog niet, meneer. Er is geen afschrift van hun antwoord. Dat betekent dan dat er iets nieuws gaande is. Nou ja, het kan natuurlijk ook tot niets leiden, maar de jongen doet zijn best. Laat het me meteen weten als je nog iets krijgt, hè? Heel goed, meneer. Donkerbruin verbrand. Nou ja, ik moet meer naar buiten. Doet u mee, meneer? Niet meteen naar de lunch, wat ik mis van. Het is beter voor u dan daar te liggen, meneer. Geweldig. Ligt meneer gemakkelijk. Meneer is gemakkelijk. Karl, je stelt me teleur. Weer een illusie minder. Ik dacht dat je zou beginnen met een kletspraatje over je tante in Heidelberg. Wat zegt u? Een wachtwoord. Meneer, maakt een grapje. Er schijnt een fataal ongeluk te zijn gebeurd. Ik dat ik net doe alsof er iets is gebeurd, wat zal ik dat doen? Zeg. Mm. Vind jij mij net zo'n zak als ik denk dat je me vindt? Het was nog niet genoeg dat ik in handen ben gevallen van een amateur. Als u mij dat wel toestaat. Maar ook nog iemand die. Uh... Ja, hoe moet ik het zeggen. Uh... Uh, lichtzinnig is? Probeert dus met lichtzinnig? Ja, dat klopt van ongeveer, ja. Luister, makker. Ik ben niet alleen een amateur, ik heb er ook geen zin in. En uh, zogenaamd lichtzinnig zijn is de enige manier waarop ik dit spelletje kan spelen. Ontspan Spanje. Ik respecteer het dat je gekwet bent. Ik weet hoeveel inspanning het kost. En het mag me wel lichtzinnig zijn, maar ik ben niet onvoorzichtig. Dat is het enige wat je verwachten kunt. Goed. En laten we het dan nu hebben over je tante in Heidelberg. De dame waar u naar gevraagd hebt is Dinkse. Lindop. Lindop. Ze zit op chalet boven het dorp. Daar gins, Aan de rechterkant. Je kunt de heuvel zien. Ze heeft vast een mooi uitzicht. Ze is eigenlijk de rest van een uh, dure winkel in de Loedzaal. Met handgemaakt werk, uh, luxe leden waren, namacuelen. Hm. We kennen dat dan niet. We nemen nu natuurlijk maatregelen om uit te vinden of iemand anders het wel kent. Dat zou een stukje van de puzzel kunnen zijn. Daar zit een mogelijkheid. Ja, het zou voor hun van belang kunnen zijn om een of ander legaal zaakadres te hebben. Ik kreeg het gevoel dat zij heel belangrijk is. En ben natuurlijk niet helemaal aan de top, maar een graadje hoger dan Bruno. Ik heb de indruk gekregen dat ze hem vanmorgen een uitbrander gaf en hij stond daar waar hij nam het. Nog iets. Ja. Is Bruno pas weg geweest? Twee dagen. Gisteren en even gisteren. Zo, oh, je denkt natuurlijk aan die ongelukkige explosie. Ja. ja. Ja, wij ook. Is dat wordt wat verspreid? Ik geloof dat die moet je zoekt. Ik ga weg. Ja. Je ligt daar blijkbaar makkelijk. Het zou schande zijn je, je weg te halen. Oh, nee. Oh ja, ontspan je. Dat is nog niet zo gek. We zijn van plan om middag aan het meer te blijven. Kun je zwemmen? Ik scharrel wat aan de kant. Heel decoratief natuurlijk. Ik denk dat je een platte buik hebt. Begon bij mijn voeten. Als jouw creatieve verbeelding zich bezighoudt met mijn anatomie... ...word ik verlegen. Dat geeft je een beetje het gevoel dat je naakt bent. Oh, wat is dat water absoluut koud. Kijk maar waar het vandaan komt. Er ligt nog een heleboel sneeuw op de bergen. Maar de zon is heerlijk. Is Dorien er al in geweest? Nee... Dat gebeurt ook niet. Ja, je kan het haar niet kwalijk nemen. Ze zien er allemaal kletsnat uit. maar is dat vol? Ik heb hem weggestuurd om ijs te halen. Zeg, waar zijn ze dan, die grieten? Nou, daar grins. Dat is die grote parasol. Je kan Greta net zien. Oh jee, de vrouwelijke worstelaar. Je zou niet denken dat ze het zou durven dragen. Wat doet ze? De Doreen in smeren, zonneband door... Oh, ga weg, dat hadden wij kunnen doen. Hé hey, Greta, rust wat uitliefdje, dat zullen wij wel doen. Wat gebeurt er vanavond? wil een elfie om half tien naar bed. Oh, hij moet wel imitatie zijn. Hij is vast niet echt. Ik denk dat hij van plastic is. Half tien, hij is achterlijk. Niet te achterlijk om ons te controleren. Goed, dan zullen we er dus zijn. Maar waar gaan we daarna heen? Wat? Weersmeren? Ja, dat is toch niet onmogelijk wel? Denk je dat Noreen komt? Nou, ik denk niet dat ze zich zo heeft opgemaakt om te gaan slapen. De enige moeilijkheid is dat ze vast die oude koningin Victoria meeneemt. Hé, <laughs> Kijk, Elfie is in dat pak. Nee zeg, niet te geloven. Oh. Zeg maar, die juffrouw ja, ik Peek ziet er goed uit. Hè? Ja, ik wou dat zij ons les gaf. Ik weet dat hij jouw een werk van haar maakt. Dat zou je zo zeggen, ja, als hij zo verstand bij elkaar had. Ik weet het niet. Dat deed <laughs> je vanmorgen in het museum nog een tegen elkaar. Ah, hij is gek. Ik ben nooit aan dat geld. Ja, ik weet niet hoeveel ik van je krijg hoor. Je zit onder het zand, Suffert? Oh, wat ben jij toch een kap? Elfie, Elfie, maar jij hebt niet. Yes. Je hoeft niet persoonlijk te worden, Shield. Oh, neem me niet kwalijk. Ze doen me als reusachtig op aan mijn horizon. En al onderdoor zie ik met sneeuw bedekte toppen. Het is een symbool. Ik vind jullie allebei erg onbeleefd. Ja, overal, Shield. Maak je niet druk, Sneeuwkoningin. Dan jouw knieën hebben we geen fouten kunnen ontdekken. Hé, nee, maar Shield. Hé, hey, let nou niet op een manier het is bij hem gewoon een reflex beledigend te zijn. Beoordeel hem niet te streng, Julie. Zie je wel, mevrouw Hawk vergeeft mij te willen van mijn platte buik. Kan jij geen reden bedenken? Later komt ze misschien nog wat tot andere gedachten. Ik weet niet waar je het over hebt, Shields. Me thinks there's something rotten in the state of Denmark. Daar eens. Die daar met die zonnebril, die groter is dan haar pad pak. Als jullie me even willen excuseren, ik denk dat ik er maar eens eventjes heen ga om haar Ferrari te liefkozen. Waar heeft die man het over? Oh, soms kan ik hem wel slaan. Men zegt dat onverschilligheid de enige ware vorm van verachting is. Ik vind hem waardig En de jongens ook, heb ik gemerkt. En zij kunnen het meestal wel weten. Maar ik ben alleen benieuwd waarom hij het nodig vindt om tegen hem in te nemen. Het is net of ze ons allemaal op een afstand wil houden. Nou, wat mij betreft slaagt u daar heel goed in. Ik begrijp niet waar hij heen gaat. Daarheen, meneer Tinder. Het blondje met die bril. We hebben er vanmorgen in het hotel gezien, weet u wel? Ik hoop dat ze hem wegstuurt. Hopen we dat niet allemaal. Dag, kom ik moest maar weer eens naar de meisjes gaan. Doreen verzoekt het lot en het Latijnse temperament met dat ding dat ze bijna dragen. Ik ga met je mee, ik wil zwemmen. En ik hou de dames gezelschap. Als u van plan bent hier te blijven, moet u gaan zitten. U staat voor de zon... Er staat zeker uh, Maiden Britton op mijn zwembroek. Hoe wist u dat ik Engels ben? Ik heb u vanmorgen in het totaal gezien, met het Engelse gezelschap. U uh, bent leraar, niet? Schuldig. En u? U bent uh, Zweedse? Nee, ik kom uit Denemarken, ineens. Hm. Nee ik dacht dat ze ook wel etiketjes op plakten, misschien aan de achterkant. Wat zegt u? Gewoon oh, dat is een grapje. Ik geloof dat ik daar maar mee op moet houden, juffrouw. Uh, Liendop? Hm. Karen, Lindop. Ze noemen mij Shields. Johnny Shields. Mm -hmm. En laat me u vertellen, juffrouw Lindop, dat u van hier af gezien een van de meest aantrekkelijke Ferraris hebt. Ach, oh, u vindt mijn auto mooi. U bent een mooi paar. <laughs> en uh, u zou wel eens mee willen rijden, is dus niet? Zeker wel, juffrouw Lindop. Wanneer u maar wilt. Waarom bied je me geen sigaret aan en noem je me niet Karen? <laughs> je bof, Johnny Shields. Ik hou van leraren, zie je. Niet vreemd. Bijna bizar. Ja. Yeah. De meeste indringers stuur ik weg. Prachtig. Dat ga je dan zeker ook doen met die meneer daar ginds. Die probeert je aandacht te trekken. Waar? Oh, Bruno. Dat kan ik niet doen. Bruno is een vriend. Andiamo. Andiamo. Nee, Bruno, kom hier. Kom hierheen. Ga zitten. Um, je kent meneer Shields? We hebben elkaar ontmoet. Meneer Shield is leraar, Bruno. Met een dure smaak ik vind ik mijn auto mooi. Misschien mag hij nog een woord als van je poetsen. Let op je woorden, Bruno. Er is geen reden waarom we niet nog zouden zijn. Uw hotel, meneer. Op tijd voor de thee. Een uitstekende bediening. Ik heb ervan genoten. Ik bedoel, vanaf het moment dat Bruno pruilend afgeeft. Hij zou wel willen dat ik van hem was. Wie niet? Ga je daarom vanavond in het casino je geluk op de proef stellen? <laughs> zou je willen dat je me kon betalen, Johnny? Jou en een heleboel andere dingen, Karen. Zo'n uh, zo auto bijvoorbeeld. <laughs> ik houd er namelijk een theorietje op na. Het paradijs is overal te vinden, als je maar een goed inkomen hebt. Ik denk dat ik vanavond naar je kom kijken. Misschien brengt het je geluk. Misschien kunnen we samen iets doen om je inkomen te verhogen. Ciao. Ciao. Blijf bij het meisje vandaan. Hij heeft ons gezegd, je dit mag geen pijn te doen. Maar luister goed, de volgende keer doen we je pijn. Zij dank, alle monstertjes liggen in bed. Ik voel me helemaal vrij en de avond is nog jong. Weet je zeker dat meneer Pinder het niet erg vindt thuis te blijven? Ik heb het hem net weer gevraagd en hij staat erop. Ik denk dat hij moe is. Een shields? O, oh, die ongrijpbare shields. Wie weet wat voor instincten die man volgt. Ik vraag me af of hij niet aan het diner is geweest. Ik heb hem de hele avond al niet gezien. Hij is nu beneden, babbelt met Elfie, ziet er heel elegant en ondernemend uit. Ik denk dat het vanavond die blonde weer is. Ze heeft hem vast niet weggestuurd, hoewel ik dacht dat zijn wang wat gekneusd was. Ik hoop dat ze hem knock heeft geslagen. Oh ja? Ja. Ik kan ook haast niet van hem afblijven. Oh, spring niet uit je vel, liefje. Ik maak maar een grapje. Zeg eens wat je van deze oorbellen vindt. Ja, ik weet dat ze erg groot zijn. Dat nemen we als kennisgeving aan. Begin maar vandaar af je kritiek te laten horen. Mm. Mm. Jullie rotzakken. Mm. Mm. Mm. Mijn bed op scherp zetten. Dat, dat is helemaal niet grappig. <lacht> ik, ik, ik weet nog wie het heeft gedaan. Ik zal blij zijn als jullie weg zijn. Vijf. Vijf. Ik het open. Ik weet niet dat het al bedtijd is mm. geweest. Mm. <lacht> jullie gaan zeker altijd gekleken bed, hè? Hey, jongens, pas op. Ik hoor iemand. Ga je bed in je het netboel. Het is nog niet klaar. Ik ga erin. Oh, Verdomme. Het is mij te stil hier, Ted Paul, te sinister. Dat bevalt me niks. Zeg, van jullie eens. Meneer Pinder heeft dienst, hij heeft een vermoeiende dag gehad. Ik heb dus liever niet dat hij gestoord wordt. Wat jullie ook van plan zijn, doe het een beetje discreet. Oké? Okay? Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Wel te rusten dan. Wel te rusten, meneer. Ja, meneer. Wie is er? Hé, hey, Bruno. Wie is er? Wat? Jij? Om de volgende keer zelf je boodschap te brengen, Bruno. moest je er nou zo'n drama van maken? Goeie god, Carl. Velen dat nooit weer je kop opkomen zo plotseling te verschijnen. <acht"> ja, dat moest ik inderdaad. Men verwacht van mij dat ik die bende ervan overtuigd... ...dat ik net die onversaagde jongeling ben die zij kunnen gebruiken. Ik heb hem goed geraakt. Voor een poosje van de kaart. Het kwam onverwachts voor hem. En dat is het halve werk. Nou, om je de waarheid te zeggen... ...ik zou in ieder geval piekeren die broeit op een andere manier te gaan zitten nemen. Zeg, wat dacht je van een klein wandelingetje voordat hij bijkomt? Ik denk dat hij je van de week nog eens in, in repen zal snijden... Heeft hij veel meer gedaan? Dat kan hij niet. Daar zou er van van komen. Die organisatie zou er niet achter staan. Ik heb de indruk gekregen dat hij vanmorgen een flink standje heeft gehad van dat blondje over dat gedoe op het vliegveld. Ze vinden waarschijnlijk dat hij het, uh, het minder opvallend had moeten doen. Uh, alle vertrouwen. Nou, ik denk dat jij een kleinigheid als het patente temperament over het hoofd ziet. <laughs> je geeft me een goede oppepper. Weet je, ik hou er niet van mensen tegen elkaar op te zetten, zoals dat heet. Luister, nekkerij. Als het in mijn situatie anders kan, hoor ik dat graag. En uh, wat zegt jouw intuïtie dat je verder moet doen? Nou, dat ik niet tent. Nee, ik wil een kijkje nemen in die winkel van het blondje. Later ontmoet ik haar in het casino in mijn rol van roekeloze verkwister. <lacht> ik heb al bijna beet. <lacht> maar eerst moeten we het doen eens in die winkel gaan overluizen. Wie, um, we? Kom mee, verruimte geest. Op die manier zeker. Inbraakalarm? Er komt iemand aan, alles kan verkeerd gaan, maar hij wil een kijkje in die winkel gaan. Nemen. En daarom heb ik jou erbij nodig. Gebruik je invloed. Ja, je wilt me toch niet vertellen dat er in jouw bende niet iemand is die dat voor ons kan opknappen? Het is niet gebruikelijk. Nee, dat pak je niet. Wees eerlijk. Jij wilt alleen maar dat ik me rustig hou. Is dat een wonder? Nou, ik heb gezien wat je met Bruno hebt gedaan. Stel is eens in mijn plaats. Mijn leven ligt in jouw handen. <laughs> Hoe denk jij dat ik me voel als ik zie dat jij je als een woesteling gedraagt? Wat zou jij dan doen? Laten we het achter proberen te vinden waar ze het leven werken. Er zit geen raam in. Laten we het licht op doen. Ja, dit kon het wel eens zijn. Wat, uh, wat zoeken we precies? Juist, ja, ze zullen er een kaartje aan hangen. Gebruik je fantasie. Ik dacht dat we meer geïnteresseerd waren in het kantoor. Dit is toch tijdverspilling. We hebben geen tijd om papieren door te kijken. En bovendien denk ik niet dat we die hier laten rondslingen. Nee, we zoeken. We zoeken. Hé, hey, kom eens hier. Kijk eens naar deze partij. Er is spoor genoeg om vijftig koffers van te maken. Dan moet je dit zien. Dat is gewoon leer verwacht je nog alles in een atelier voor leerbewerking. Ja, maar het is niet nieuw. Kijk. Ze hebben iedere vorm, kleur en soort. Ik dat je salaris op, omdat ze hier iedere koffer die je brengt kunnen veranderen of namaken. Hier knoeien ze met de koffers van de kinderen. Misschien een, een dubbele bodem of een dubbele zijkanten. Zelfs een amateur heeft soms gelijk. Nou, wat er aan. Kunnen we erop rekenen dat jouw mensen het huis in de gaten houden? We moeten weten wie hier geregeld aflevert, wie de specialist is van het leven. Alsjeblieft zeg, ik weet toch wat me te doen staat. <laughs> ik wil je alleen maar laten zien dat ik als een beroeps denk. Nou, we hier zijn kunnen we net zo goed dansen. En dat kan ik niet. Die gaat beter uit, ik zitten. Oh, zij redt zich best. Hij ah, verboer niet al met dan meeneemt. Je denkt toch niet dat ik alleen met jullie twee uit ga? Trouwens is mijn beste vriendin. Kom <laughs> oh nou, wees eerlijk. Wie zou haar nou aanronden? Ik heb geen woord begrepen van wat ze zei. Maar dat deed er geloof ik niet toe. Wat is het? Waarom dansen jullie niet? Omdat de muziek is opgehouden. <laughs> Omdat de muziek is opgehouden. <laughs> Weet je zeker dat ze vandaag de injectie heeft gehad? Ik bedoelde, waarom heb je niet gedanst, Schoonheid, ze wil niet. Ik denk dat ze Greta niet alleen kan laten. Ik hou niet van dansen. Nou, niemand vraagt je. Ah, doe niet zo absurd. Ik heb gezien dat je hard genoeg liep toen die geparfumeerde vatje vroeg. Anders zou het onbeleefd geweest zijn. En wat denk je dat het nou is? Ach, let maar niet op. me. Ik heb er genoeg van. Ga naar huis. Ja, ze gaat niet zonder mij. dat ja, voldoe. Net zo goed je moeder mee kan leiden. Vooruit. Ik blijf wel bij dat zitten. Ik zal ervoor zorgen dat je een detail krijgt. Ja, dank je. Konderie, nou is er geen excuus. Ja, en denk nog dat je bij dat blijft. Hè? Ja, ga nou maar. Wil je wat drinken? Ik wil wat crispies. We zijn hier niet bij Barnsley. je het meer bij nacht, het water of de huid van een vrouw. Nee, maar Luigi, je bent een dichter. U inspireert mij mevrouw. Nog één drankje nog we. Ik zal het u laten zien. Oh, ik zie dat jij de jouwe nog hebt. Ik ben de mijne eindelijk kwijt. Moet oh, je even afkloppen? Hij heeft net aangeboden met meer te laten zien. Oh, dat lijkt me het plaatselijk equivalent voor om boven mijn app te bekijken. Dat is altijd zo? Ik heb begrepen dat in Italië voetbalsport nummer twee is. Hier, drinkt dit eens dat knapje van op. Dank je. En dat ik me verbeld of had die van mij werkelijk drie handen? Als de dame mijn stoel wil, dan... Graag. Dat wil ik geloof ik wel. Er zit een hele menigte aan de tafels. Je mag niet mopperen, want ik heb oude kleverige vingers kunnen vermijden. Op je haren rijden hier te bergen, die je, je hier langs de mannen moet brengen. Er zijn twee haakjes om de vriendje te spelen om indruk op die blonde te maken. Een gekke vent. Met zijn talenten zou hij zich kunnen laten onderhouden. Als je me even mijn arm teruggeeft, Louisie... dan neem ik een sigaret. Hij rookt niet. Ik denk dat ze nauwelijks tijd hebben voor andere zonden. Wat ga je nu doen? Ja, het is een klinktie van aanpassen. Ik ruil jou en de auto in voor een typiste met een schuil. Ik weet niet echt. Ja, vrees het jammer van de Ferrari. Oh, vleier. <laughs> Hier, drink op. Dit is misschien je laatste whisky. Ja, nog u. Ik. ik zie jou hand in hand aan een cafeetafeltje priklimonade met een rietje drinken. Er moeten offers gebracht worden. Het lijkt me een beetje moeilijk voor de typiste. Ik denk dat ze op tot tenen moet lopen. Bedankt voor de borrel. Waar ga je heen? Naar de plaats waar de pistes om deze tijd van de avond bij elkaar komen. Kom, laatste gunst. Vertel me eens waar dat is. Vind je niet jammer om weg te gaan? Ik had gehoopt ontdekken tot hoever dat prachtige bruin gaat, maar... De mens kan niet alles hebben. <hijen> Trouwens, aan het ziet het er beter uit. Het heeft ja, iets te oh, maken met het licht hier. Ik. Mispunt. Ik merk dat je ijdelheid wat gekwetst is. Oh, die is soepel genoeg. Wat is er nog meer soepel? Je geweten misschien? Oh, dat kan ik er niet op nahouden. <hijen> Je bent een vrijdenker, siouf, er houdt van. Bij mij is niets vrij, liefje. Ik heb mijn prijs. Ik denk dat we er iets aan kunnen doen dat jouw inkomen beter wordt. Hmm. Nee, nee, vraag niet. Je moet een boosje geduld hebben. Ik heb niet alleen te beslissen. Zeg ik ook niet dat het van Bruno ja. afhangt. Ik ben niet van bepaald de man waar hij het liefst iets voor zou doen. Bruno doet wat hem gezegd wordt. Waarom denk je dat hij het is? <laughs> hij is net als die buste van jou, Deense. Een beetje opvallend. <laughs> ja, ik bedoel. Uh... Welke hotelier heeft een stelletje boeven nodig? Hij gebruikt ze ook voor zijn gasten. Ja, ja, ja. Je vriendje bedankt, heeft hem vanmiddag laten aflossen. Oh, soms is hij een dwaas. Blijkbaar heeft hij nog nooit gehoord van de deugden van de concurrentie. Ja, dat heb ik. Blijf uit de buurt van dat meisje, zei ze. En dat was jij, liefje. Hij is mijn vriend niet. Hij heeft niet Hij mocht... heeft het contract blijkbaar niet gelezen. Oh, Arme John. Met de pijn. Nu begrijp ik hoe het komt dat je knokkels zijn geschaafd. Ik heb mijn knokkels niet geschaafd, tenminste, toen niet. Er waren er twee. Bovendien was het alleen maar een demonstratie. Soms is het verstandiger je een beetje in te houden. Je ja, hebt Bruno toch niet geslagen? En waarom niet? Je bezighouden met de hulpjes, Dat schiet je niks meer op. Geur, met je monsieur Oh, Shields. Dat was wat dom. We moeten weg. Ik dacht dat je zei dat hij zelf niks deed. Ja, dat is ook zo. Maar dat maakt geen verschil voor jou als hij ja, ja. nog kwaad is. Uh, je kunt vanavond niet naar je hotel terug. Ja. Je moet hem uit de weg blijven tot ik hem tot reden heb gebracht. We zullen naar mijn huis gaan, je kunt vannacht blijven. Hmm. Nee, nee, nee, je hoeft niet zo zelfgenoegzaam te glimlachen. Vergeet het plan waar je mee bezig bent. Jij bent de baas. Nou, wel jammer over dat plan. Het zou geweldig geweest zijn. Strikt zakelijk, Shield. Ik bekommer mij om jou, zoals ik dat om iedere investering zou doen. Je boft, Shield? Ik dacht dat iemand de auto in de gaten zou houden. Ik ja, ben liever op de weg, ik zou gaan blijven, Bob. We hebben nu veilig gezijn. Kom binnen. Geef mijn hand. Kom. Het lichtknopje zit aan jouw kant. Waar? Voel je het? Oh, hier. Ja, ja. Ik wist dat je hem mee zou nemen. Nee, Bruno, doe dat ding weg. Bruno, wacht. <truimert>